Drie uur. Het NOS journaal. Gert Kluk. De Jordaanse koning Abdullah heeft president Assad van Syrië opgeroepen om af te treden. Tegenover de BBC zei Abdullah dat de president het belang van Syrië het best zou dienen als hij het veld ruimt. I would believe if I were in his shoes I would step down. However, if I was in his position, I would, if it was me, I would step down and make sure whoever comes behind me has the ability to change the status quo that we're seeing.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 Het CPB waarschuwt dat het afschaffen van de euro en het opnieuw invoeren van de nationale munten enorme kosten met zich meebrengt. Het planbureau concludeert dat het goed zou zijn als er meer bevoegdheden aan Europese instellingen worden overgedragen. Tenor Anders Breivik, die in juli 77 mensen vermoorde, is voor het eerst verschenen in een openbare rechtszitting. Hij stond in de rechtszaal oog in oog met zo'n 30 nabestaanden. Het was een emotionele zitting, zegt correspondent Rolien Kreton. Breivik wilde direct uitleg geven aan de, aan de slachtoffers. Maar ja, daar kreeg hij geen gelegenheid toe. Hij werd direct afgebroken door de rechter. Maar dat maakte toch wel heel veel indruk op de slachtoffers. Er waren meerdere die ja, huilden in de rechtszaal... of meteen de zaal verlieten. Breivik kreeg nog wel de kans om te zeggen... dat de moorden noodzakelijk waren om Noorwegen en Europa te beschermen... tegen moslims en multiculturalisme. Daarom zou hij niet schuldig zijn... De rechtbank ontnam de verdachte verscheidene keren het woord. De hechtenis van Breivik werd met twaalf weken verlengd. Wel worden de detentieregels iets versoepeld. Een man die afgelopen nacht in een Amsterdams café werd neergeschoten... is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is een man van 36 die in het café werkte. Hij is meerdere keren geraakt. De politie kan niet zeggen of het om de eigenaar van het café gaat. Tijdens de schietpartij waren ook bezoekers in het café... maar zij bleven ongedeerd. De politie is nog op zoek naar de schutter. Het weer op veel plaatsen zon. Waar het grijs is, wordt het niet warmer dan enkele graden boven nul. In het zuiden is het een stuk zachter. Komen de nacht opnieuw mistig, morgen opnieuw grijs, maar ook af en toe zon. ANWB Verkeersinformatie. Op de A15 richting Europoort is een ongeluk gebeurd. Er staat file tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein 3 kilometer. Er zijn er maar twee rijstroken open. A32 van Leeuwarden naar Herenveen is dicht tussen Wolvenga en Steenwijk Noord na een ongeluk. Vierer vanaf ter Itzarts tot aan Steenwijk Noord 3 km. Verkeer van Noord naar Zuid op de A32 kan beter omrijden via Jaura en Emmeloord over de A7, A6 en de N50.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Straks gaat uh, ex-P van de A-Kamerlid Meili Vos in onze dagelijkse opinierubriek... en appeltje schillen. Meili, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik wil het hebben over de weigerambtenaar, het homohuwelijk... de scheiding van kerk en staat en dit alles in tien minuten. <lacht> en met wie? <lacht> met de heer Wim Peil. Hij uh, was trouwambtenaar in Den Haag... en onlangs is hij uit zijn functie ontheven omdat hij uh, homostellen weigert te trouwen. En jij gaat hem een hart onder de riem steken? Uh, nou, ik ben het ontzettend eens met de CDA-wethouder van uh, Den Haag. namelijk DM dat heeft ontslagen. Die hem ja. heeft ontslagen. Dus dat hart onder de riem zit er waarschijnlijk niet in. Nou, ik wil toch wel als christen met hem spreken... en toch vragen van waarom uh, ik op tot een andere conclusie kom dan hij... terwijl we toch hetzelfde boek als uitgangspunt nemen. En dat is de Bijbel waarschijnlijk? Ja. Oké. Okay. Dat straks maar eerst een reportage over ethiek aan de Zuidas in Amsterdam. Ja, de bankenwereld die ligt zwaar onder vuur. Ze zouden hoofdschuldig zijn aan de financiële crisis. De korte termijn is er koning en de bonussen vloeien rijkelijk. Om het tijd te keren moeten de bankiers die cultuur helemaal omgooien. Maar zo blijkt uit de recente enquête dat willen ze helemaal niet. Hoe zit dat met de bankiers van de toekomst die nu in de schoolbanken zitten? Zijn zij de nieuwe grote graaiers of maken zij van hun vak weer een eerzaam beroep? Verslaggever Sitske Broekhuizen schoof bij ze aan... en volgde een bijzondere ethiekles op de Erasmus Universiteit. De kleur groen, de kleur oranje, de kleur geel. Hollandse gezelligheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ethiekdocent docent Muel Kapteijn heeft een bijzondere manier gevonden... om zijn studenten een beetje normen en waarden bij te brengen. Een bordspel. Mens erg in niet, monopolie. Allerlei elementen van verschillende spellen zitten hierin. Hier nou, iedereen heeft ook vier keuzekaarten... En dat is straks de bedoeling om je keuze vast te leggen... zonder dat een andere speler dat in eerste instantie ziet. Dus jij bent geel, jij bent paars, jij bent oranje. Kapitein speelt het spel met drie studenten. Doreen speelt met geel... Zij wil later grote overnames begeleiden. Je moet jezelf in de ogen kunnen kijken. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Roderick speelt met Oranje en ziet zichzelf het liefst aan het hoofd van een NGO. Op het moment dat ik uh, voor het groot geld kan kiezen en dan ook ervoor kan zorgen... dat dat niet alleen uh, voor mij van belang is, maar ook voor anderen... dan zou ik het eventueel wel doen. Floris speelt met Paars en twijfelt nog over wat hij later wil gaan doen. Ja, aan de ene kant, geld heeft me altijd wel getrokken. Geld verdienen, rijk worden... Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik realiseer dat er belangrijke dingen in het leven zijn dan geld. Goed, het eerste dilemma. Geel, mag ik jou vragen om het dilemma voor te lezen? Natuurlijk. De eerste vraag illustreert hoe lastig het is om eigen keuzes te maken. Investeer je in zonnepanelen of in een kolencentrale? Floris kiest niet voor duurzaam, maar voor het geld. De meer rendabele kolencentrale. Voor mij is het een keuze van geld. Ga voor het hoogste rendement. Dat is ook wat voor, voor mij wordt verwacht. Dat ik geld binnenhaal, geld verdien. Dat is ook wat ik doe. Doen wat er van je gevraagd wordt. Meegaan in het systeem. Iets wat de meeste nieuwe werknemers zouden doen. Muel Kaptein probeert zijn leerlingen bewust te maken van dit soort processen. Wat vooral van belang is, is uh, voor, voor, voor, voor uh, mensen in het... De... In de praktijk is, is vaak, hebben ze vaak wel morele opvattingen en hebben ze een gevoel, dit kan eigenlijk niet. Maar volgen ze de massa, volgen ze hun leidinggevende, volgen ze dat wat van, door anderen wordt verwacht. Ook uh, optie 2 uh, optie had ik. Ja. Die nee. vier voorbij komen. Nee, nee, nee, verkeerd. De vierde speler aan tafel is Arjo Klamer. Oh. Oh. dat vind ik eigenlijk wel mooi ja, Hij is niet alleen econoom, versierk. maar ook filosoof. En, en heeft felle kritiek op de heersende cultuur. De financiële wereld op gij de rest van de wereld. We doen van alle gekke dingen om te voorkomen dat, we, dat die berg schulden op ons uh, terechtkomt. Vroeger zaten banken in hele conservatieve. Uh, gebouw stevig. En nu zitten ze in die glazen paleizen in, uh, langs de A10 en, en in het centrum van, uh, van steden. En dat suggereert wel een enorme arrogantie van uh, wij zijn een nieuwe kerken van, uh, van de moderne wereld. Nou Dat zit natuurlijk een hele, dat zit heel diep in dat denken. En ik denk dat het tijd is of dat daar verandering in komt. Het ego van de huidige bankiers staat ze flink in de weg, zeg Kramer. En ook bij de studenten van nu ziet hij veel egoïstische motieven. Je bent de top van de wereld. De hele wereld draait om jou. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet waar is. Bankiers bestaan bij de gratis, zou ik zeggen, van betrouwbaarheid. Uh, dienstbaarheid. En dat is niet de indruk die ik krijg... waar het veel studenten uh, drijft naar dit soort vakken. 1, 2, 3, 4. Terug naar het spel. Een nieuw dilemma dient zich aan. Wie van de toekomstige bankiers... Nee, Zou een woekerpolis nee, verkopen voor eigen gewin. Maar, maar eigenlijk, sorry, maar, eigenlijk jij, dus zeg maar doe jij nu hetzelfde wat jij mij net verweet. Dat je nu de beslissing bij de andere in de schoenen gaat. Nee, hij zegt dat, nee, dat hij ik niet wil verkopen. Dat ik de beslissing niet op het moment dat mm -hmm. het uh, verkocht moet worden, dat ik de beslissing neem dat ik dat niet doe. Daarom ga ik gesprekken met mijn manager om uit te leggen wat ik vind dat er mis mee is. Ja, Uiteindelijk is niemand ervoor om de woekerpolis te verkopen. Iedereen gaat in overleg met de baas. Een goede zaak, vindt Kramer. Ja, en ik vind het zo ook dat je probeert uh, kijken of je de morele kwaliteit van je eigen club uh, wat kan vergroten. Dus daarom ga je dat gesprek aan. <laughs> ik ben uh, eerder bang voor de juridische gevolgen die er eventueel het uh, zouden kunnen volgen... op het moment dat ik een andere keuze maak. Roderick heeft niet zozeer last van zijn geweten bij dit dilemma... maar de dreiging van straf houdt hem misschien wel op het goede pad. Daardoor zal ik het in ieder geval bespreken met mijn manager... zodat ik... Uh, dit kenbaar heb gemaakt en dat mij minder, in ieder geval minder te verwijten valt. Een van de grootste boosdoeners van het huidige systeem is de bonuscultuur. De laatste vraag in het spel gaat hierop in. Schaart deze generatie zich straks ook bij de grote graaiers? Um, nou misschien voor in de perceptie van anderen zal ik er op een bepaald moment wel bij gaan horen. Doreen heeft al wat ervaring in de bedrijvenwereld en vindt dat de buitenwereld veel te snel oordeelt over de bankiers. Soms heb je dan alleen maar opties die eigenlijk allemaal niet goed zijn. En verder heb jij verder geen invloed. Dus als bankier kan je best deel uitmaken van een groter systeem... en niet zien hoe je daar buiten kan treden. Maar ook als je anders wil handelen... dat het eigenlijk niet is toegestaan vanuit jouw functie. Het ontsnappen aan het systeem van bonussen en graaien... is ook voor de andere studenten de grootste uitdaging. Dat blijkt wanneer Klamer voorstelt om de bonussen te weigeren. We hadden eigenlijk de vragen moeten stellen van... Uh, ja, vind je überhaupt uh, een bonus goed en zou je een bonus accepteren als je hem krijgt? Ik vind dat eigenlijk al een morele vraag. Dat klinkt heel gek, maar als jij een bonus krijgt van een miljoen... waarom stel je niet de vraag van hoe komt dat? Uh, en heb ik daar behoefte aan? Wil ik dat wel? Ja, ik ben er even stil van. Dat is de reactie in eerste <laughs> instantie. Het is natuurlijk een pittige job ook wel. Ja, als, je, als je voorzitter bent van een bank... En ik geloof toch wel dat een bepaalde monetaire toegift op basis van performance, dat dat helpt goede mensen aan te trekken. En op het moment dat je dus de bonus afschaft, betekent het niet dat het probleem is verholpen. Want op een andere manier zou dat geld alsnog kunnen doorvloeien naar bestuurders van die bank. Het spel is klaar. Meneer Kaptein, hebben we een winnaar? Uiteindelijk wint iedereen hopelijk aan inzicht. Ja, ja. Vierde en econoom Arjo Klamer vindt dit soort lessen voor de bewustwording in elk geval winst. Maar hij zou graag zien dat er nog meer aandacht wordt besteed aan ethiek in het onderwijs. Alleen dan heeft hij er vertrouwen in dat studenten zich tegen het systeem gaan verzetten. Nou, ik heb hoop dat het gaat veranderen. En het walkeert het schip. De universiteit moet daar een belangrijke bijdrage aan even, Ja. De discussies voeren. Het is duidelijk dat de situatie zoals die nu is niet houdbaar is. En ik hoop dat het ook gaat doorwerken in de mentaliteit van bankiers. En dat we voorbeelden nemen aan bankiers zoals in de Triodos Bank of in zekere zin ook wel de Rabobank, dat men beseft dat je ook wel moet letten op het maatschappelijk rendement. De toekomstige bankiers lijken door het spel in elk geval meer bewust van hun keuzes. Maar het is te hopen dat ze ook in de toekomst bestand zijn tegen het systeem. Wanneer je in dat moment komt te staan en er zoveel factoren meespelen... dat je eigenlijk niet anders kan en dat dat de beste oplossing is... dan ben je gedwongen om een besluit te nemen waarvan je vooraf niet had gedacht... dat je dat ooit zou nemen. Ja, zo leren de toekomstige bankiers ethisch handelen, hopen we dan maar. Een reportage van Sietske Broekhuizen. for you this ride would make no sense honestly i'd never van Tim Knol. Wie nee, schildert vandaag ons appeltje? Dat is voormalig Partij van de Arbeid uh, Kamerlid Meili Vos. Uh, opnieuw goedemiddag. Je zei goedemiddag. net al, je wilde graag een optie schillen... met de geweten zwaarde trouwambtenaar van de uh, gemeente Den Haag... die vorige week is ontslagen, Wim Pijl. Waarom wil je hem spreken? Ik wil een spreken om, uh, nou, überhaupt zeg maar de vraag van waarom die uh, trouwambtenaar heeft willen worden de afgelopen tijd, sinds de regels ook zijn uh, veranderd in Den Haag. En ook, ik ben benieuwd of hij inderdaad uh, uh, naar de rechter gaat, omdat hij dus nou ja, ontslagen is. Ik weet niet of hij direct ontslag is, want uh, u bent niet in dienst van de gemeente. U bent bijzonder ambtenaar, toch? Dus hij is hier ook inderdaad, die stelt hem al vragen. weer ja. Pijl, goedemiddag, hartelijk welkom. Dank u wel. Eerst maar die vraag van mij, lieve antwoorden. Ja, dus de, de eerste vraag, dus, nou, de, ik zal het nog eventjes voor de mensen die het allemaal niet gevolgd hebben. De gemeente Den Haag heeft onlangs de heer Pijl uit zijn functie ontheven als trouwambtenaar... omdat hij weigert homo's natuurlijk te sluiten. En de gemeente Den Haag, en vooral dus de wethouder, heeft bepaald... dat die wacht niet op de landelijke regeling, maar in de gemeente Den Haag moeten alle ambtenaren alle soorten huwelijken sluiten. Dat was u bekend. En uh, wat ik mij zo afvroeg is van waarom bent u toch... Uh, uh, heeft u zich weer gemeld als ambtenaar, want u was het een tijdje niet... Uh, in de wetenschap dat de gemeente Den Haag het heel belangrijk vindt... dat elke ambtenaar alle soorten huwelijken sluit. Meneer Bijl. Ik kan daar zeker een antwoord op geven. En dan haak ik even in op uw... Uh, ik hou u letterlijk aan, moet je nagaan, ik citeer u. Was u bekend... Nou, daar was ik niet mee bekend. Ik ben namelijk van 2000 tot 2010 ook buitengewoon ambtenaar van de burgerstand geweest. Toen was ik tevens raadslid. Vorig jaar maart rolde ik uit de raad. En toen heb ik gesolliciteerd naar de functie van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Later om... was dat, hè? U bent uit die raad gegaan, toen hield dat op. En toen bent u later gaan solliciteren om gaan het weer te worden. Ja, omdat ik het zo ontzettend graag deed. Nou, toen ben ik ja. inderdaad... Uh, eind februari van dit jaar ben ik benoemd. En daarbij, goed, daar zijn uh, wat dingen besproken. Maar daar is mij niet de vraag gesteld... ik heb dat ook van meet af aan ontkend... of ik bereid zou zijn om alle huwelijken te sluiten. Dat is mij niet gevraagd. Maar ik kan me voorstellen dat juist als raadslid... moet het toch op de hoogte zijn van dat belangrijke besluit. Ik neem aan, zeker voor u als lid van de ChristenUnie-SGP... Uh, en u leest de krant... Het is toch raar dat u dat niet weet, dat dit dat belangrijke besluit genomen is in Den Haag? Nou, dat weet ik zeker, want ik heb in 2002 als raadslid. heb ik zelf vragen gesteld. over inderdaad deze zaak. Toen was de, ja. de wetgeving was ja. pas helemaal aangepast. Toen werd er op een gegeven moment een advertentie geplaatst. Nou, nu gaan we een beetje eigenlijk af van de werkelijke nee, vraag. Nee, ik, want, ja, nee, nee. Ik heb dat nodig om het u te kunnen uitleggen. Nee, maar als u zegt ik wist het niet, dan zal op een gegeven moment dan kan de rechter of de wethouder zeggen nou dan weet hij het wel en dan bent hij dus ook terecht ontslagen. Nou, dan er is namelijk wij me weten van 2007, 2002 tot 2007 was er inderdaad de mogelijkheid van staatssecretaris Cohen, nu de huidige minister van emancipatie van Horisch in ieder in iedere gemeente wordt een homohuwelijk gesloten, maar laat mensen die daar principiële bezwaren tegen hebben met rust. Dat was tot 2007 het heersende beleid van de gemeente Den Haag. Toen zijn er in 2007, dat was inderdaad in mijn raadsperiode, zijn daar vragen over gesteld door andere partijen dan de mijne. En toen is er inderdaad, dat is op een gegeven moment het keerpunt geweest... Dat Den Haag voert dat regime niet meer. Maar ik was toen al ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze hebben me toen niet ontslagen. En eerlijk gezegd, dat is, ik heb daar toen wel als raadslid opmerking over gemaakt. Maar voor het overige is dat eigenlijk aan mijn aandacht ontgaan. En omdat ik tot 2010 ambtenaar van de burgerlijke stand bleef. Men ja. heeft niet in 2007 gezegd, meneer Pijl, eruit. Ja. Ik ben gewoon gebleven. Ja. ja, maar als ik het nou, We hebben dus het nu over wereldse wetten en deze verschil tussen de wet van de Bijbel, waar u zich ook op beroept. En ik ben ook heel christelijk opgevoed en ik ken ook de wereld waar u vandaan komt. En wat ik altijd geleerd heb, u weigert dus uh, mensen die van elkaar houden, die toevallig man, man of vrouw, vrouw zijn te trouwen. Wat zou Jezus gedaan hebben? Jezus zou hetzelfde als ik gedaan hebben, want en... daar ben ik van overtuigd. Want ik baseer mijn weigering tussen aanhalingstekens, ik vind het woord gewetensbezwaard veel, veel beter. Maar goed, afgezien daarvan, ik baseer mijn weigering om dit te doen op de Bijbel. Op een... Welke tekst van Jezus nou, dan? Nou, dat ga ik u precies van vertellen. Dan ga ik heel, heel diep terug in de geschiedenis. En dan kom ik in Genesis uit, in Genesis 2 om precies te zijn. Toen was Jezus nog niet geboren hoor. Nee, dat <laughs> weet ik wel, dat weet ik ook nog. Maar toen heeft de Heere God wel de wereld geschapen. En toen zei hij, toen die Adam zo alleen daar zag... het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een helpen. Ja. Nou, en dan krijgt Adam inderdaad een hulp, zeg. En wie brengt God bij ja. hem? Een man? Nee, helemaal niet. Een vrouw ja. Eva. Dan nog, maar ja, met, uh, u gaat terug tot Genesis. Dus het is niet, uh, niet uh, helemaal uh, raar dat ik vraag wat Jezus gedaan zou hebben. De vervulling van net. Maar volgens mij gaan we... We hebben het nu tot over de een theologisch debat, hè? ja. Het theologisch debat kunnen we gaan voeren. Maar we hebben ook nog een ander debat. En dat is namelijk uh, de reden waarom ook een rechtszaak. We hebben namelijk ook de wet van de wereld. De grondwet. We hebben de wet op geloof, godsdienstvrijheid en ook behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. In Nederland hebben we afgesproken dat iedereen gelijk is. En ook dat je dus mag trouwen als je als man van een andere man houdt. Um, en dat is de botsing eigenlijk waar we nu mee zitten. U beroept dus zich op genesis, dus niet op Jezus volgens mij. Want dat verhaal denk ik dat u mij toch niet kunt uitleggen. En ook niet kan overtuigen. Ja, maar Laten we dat even buiten maar beschouwen. Dat, maar dat doen we even We gaan nu even terug naar de grondwet. En gewoon wat de meeste mensen in Nederland afspraken. En dat u zich ook dient te houden aan de wetten. Gewoon van, uh, die we met z'n allen hebben afgesproken. Ja, dat weet ik. En ik ken ook de grondrechten zoals die in de grondwet... Ja. staan, die kende ik perfect. Maar dan weet ik ook dat het ene grondrecht ja, staat niet boven het andere ze grondrecht. Ze botsen af en toe. Ze zijn, ze zijn gelijk. En ja, ik denk precies. namelijk dat ik al wel weet wat de rechter eventueel gaat zeggen als u er toch een zaak van, van, van, van zou maken, die rechter zal zeggen... nou, meneer, dat is allemaal prima. U kunt inderdaad vinden wat u vindt, u mag geloven wat u wilt... maar u kunt dan niet als trouwambtenaar... en zeker als de gemeente Den Haag die regels heeft opgesteld, dit doen... want u kwetst daarmee een heleboel mensen. Ik kwets geen mensen? Nee, want... u kwets wel mensen. Dat zegt u, maar dat ben ik niet van opvatting. Ik zou mij als homoseksueel enorm gekwetst voelen als als iemand zou zeggen... nee, ik accepteer jouw relatie niet, omdat ik dat zondig vind. Daar zou ah. ik verdriet van hebben. Meneer Pijl? Ik, ja. Ik maak een onderscheid sowieso als het gaat... om het respect naar mijn medeburger, mijn medenaaste. Ja. En ik respecteer iedere medeburger in Nederland... ongeacht de geaardheid van iemand. Ja, dat staat buiten kijf. Hoef je ook niet met, over, over me, met mij te discussiëren. Maar de geaardheid is een andere zaak... als op een gegeven moment twee mensen van hetzelfde geslacht geslacht te kennen geven op grond van wetgeving die bestaat... dat hoef u mij ook niet te vertellen, ja? van wij willen met elkaar trouwen... dan grijp ik als christen terug naar het gebod van God. En dan heb ik goden als christen meer, ja, maar dan moet meer dus gehoorzaam gewoon, te zijn dan mensen. Ja. Maar, maar dan, dan, dan moet u dus gewoon geen naar worden. Ik, ja, ik, ik las dat u er heel veel plezier in had om mensen te trouwen. ja Dat is dan uw plezier... Te, tegenover het plezier van andere mensen op te trouwen. En dan vind ik, en dan vinden waarschijnlijk heel veel mensen in Nederland... ja, sorry, dan is dit een klusje wat u niet kan doen... omdat u zich daarbij uh, mensen kwetst. Maar u houdt zich ook niet aan de regels die wij hebben afgesproken. Ik kwets helemaal geen mensen. Ik heb mensen. Ik heb, men, ik heb moslims getrouwd. Ik heb mensen met een wat is het, hindoe wat, wat is de overeenkomst tussen een moslim en nou, een homo? Mag ik mijn verhaal afmaken, alsjeblieft <laughs> ja? Gaat u gang, meneer Pijl. Ik heb ook op een gegeven moment niet gekeken naar de huidskleur van mensen... Die mensen trouw ik allemaal. Ja? En waarom? Omdat ik in huidskleur... of in uh, godsdienst... geen onderscheid maak... als het gaat over wie trouw ik. Maar dan is het voor mij wel essentieel. En daar... ja, op een gegeven moment daar houdt het voor mij echt op... Ja, en ja. voor de rest van Nederland dus ook. Dus dan houdt het op nee. dat u vertrouwen kunt zijn. Maar nee, dat houdt niet op, want op een gegeven moment... ik trouw echt de mensen die daar ook om vragen... die graag door mij getrouwd willen worden. En dat zijn er een heleboel, dat kan ik u vertellen. Gelet op het verleden. Maar op een gegeven moment kan ik niet zo ver gaan... op grond van mijn christen zijn, op grond van Gods gebod, wat voor mij heel erg duidelijk is. En dat gaat ook boven alle wetgeving uit. En dan is er helaas wetgeving in Nederland waarvan ik moet ja. zeggen dat hij in strijd is met het woord van Mellie? God. Uh, ja, maar die wetgeving in Nederland... u kent ook de uitspraak van Jezus weer... Uh, geef aan de keizer wat des keizers is. Ik bedoel, u leeft in Nederland en daar hebben we gewoon regels afgesproken. En daar heeft u zich ook aan te houden. En dan nog, zo ingewikkeld is het niet. Want in die regel staat ook dat u mag geloven wat u wilt... u mag vinden wat u vindt over wie dan ook... en ook over homo's en over lesbische mensen... Maar dit, en zeker de gemeente Den Haag, heeft gewoon afgesproken... Ja. Nou, in onze gemeente, alle ambtenaren trouwen gewoon iedereen. Dat vinden wij heel belangrijk in Den Haag. Maar die ben je überhaupt tegen gewetensbezwaren, ook in andere kwesties? Nee, helemaal niet. Nee, Daarom vind ik het ook zo'n interessante zaak. Omdat gewetensbezwaren er is niet zomaar één regel... die je kan hebben over alle gewetensbezwaren. Maar in dit geval, als ik gewoon alles afweeg... denk ik van, nou, in dit geval heeft u gewoon een beetje pech. U kunt gewoon geen in Den Haag zijn. Ik heb gewoon een beetje pech, alleen ik heb de tijd niet mee om het zomaar te zeggen... 10, 20 jaar geleden, ja, waar er mensen die waren gewetensbezwaard was bet wat betreft de militaire dienst. Ja. En die gewetensbezwaren werden erkend. Ja, maar u kunt ook gewetensbezwaar. u kunt gewoon vinden wat u vindt. Alleen kunt u dat specifieke ding, namelijk trouwambtenaar worden in Den Haag, kunt u gewoon niet doen. Laat mijn verhaal even afmaken, nou, alsjeblieft. Ja, heel kort nog. Die, die gewetensbezwaren werden erkend, die bezwaar hadden tegen de militaire dienstplicht... En dan zijn we nu twintig jaar verder. Het denken is twintig jaar verder gegaan. Voortschrijdend inzicht heet dat, geloof ik. En nu is ineens. Mensen konden destijds gewetensbezwaard zijn. Ja. Uit de linkshoek met name. En ik kan twintig jaar later. Kan ik... Wordt mijn gewetensbezwaar niet okay. erkend? Laatste vraag aan Marie. In welk geval? Die wordt wel erkend. Alleen u kunt gewoon geen traumatraai zijn. Het is zo ontzettend simpel. U Als kunt die gewoon... erkend zou worden, mevrouw. Dan zou, ik ge, dan zou ik ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen blijven. Zoals destijds de mensen om wie het ging. Ook niet in militaire dienst. Ik vind het, het ook een heleboel andere gemeente. Alleen Den Haag hebben ze afgesproken. Bij ons gaan alle ambtenaren doen gewoon mee. Okay. Ja, dat, dat mag de afspraak zo zijn. Maar dan denk ik ook aan dezelfde week, vorige week. Dat het kabinet nee, heeft nee, nee, gezegd. Nee, het wordt nog veel breder. Gaan we niet doen. Laatste vraag aan u. Gaat u in, in, naar de rechter om dit aan te vechten? Ik zou uiteraard... Ik heb nog altijd de beslissing niet op papier. Ik heb hem nog niet gezien. Ik weet er wel van. Nou, als ik die thuis krijg, ga ik die Maar wat denkt u? Wilt uh, ik... u het zelf graag? Dat is maar een heel andere zaak. Maar ik vind op een gegeven moment dat er op dit gebied... ook een stuk duidelijkheid moet komen. Ik hoor u ja zeggen. Heel die er nog niet is. En dan zeg ik, nou, ik ben weigerambtenaar nummer 1. Dan sta ik bekend als bekende Nederlander. En er zullen ook wellicht gerechtelijke stappen gaan... Als het kan, gaat u het doen. Maar dat gaan we bestuderen. Oké. Okay. Ik ben uh, benieuwd. Wim Pijl en Meili Vos, beiden hartelijk dank. Dat brengt ons aan het einde van Dit is de Dag voor vandaag. Kijkt u nog even op de website, dit is de dag.nu. Kunt u nog van alles teruglezen en terugluisteren. Zometeen na het nieuws van half vier, Tesselblok met de Villa. Tessel, goedemiddag. Goedemiddag, Elswet. Wij gaan het hebben over de vastgoedfraude. Zelfverrijkende, graaiende, de gemeenschappen... zo en parasiterende vertegenwoordigers... van de vastgoedbranche en het bedrijfsleven. Zo ziet het Openbaar Ministerie de verdachte in die grote zaak. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. Het wachten is nu op de uitspraak van de regering rechter en de journalisten Gerben van der Marel en Vasco van der Boon hebben de zaak vanaf het begin gevolgd en onderzocht. En zij zijn zometeen mijn gasten in Villa VPRO. Eerst het nieuws: Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. De rechtbank in Oslo heeft de hechtenis van Anders Breivik met 12 weken verlengd. Breivik, die in juli 77 mensen vermoordde stond vandaag in de rechtszaal voor het eerst oog in oog... met nabestaanden van de Noorse aanslagen. Hij zei dat de moorden noodzakelijk waren om Noorwegen en Europa te beschermen... tegen moslims en multiculturalisme. Het feit dat hij vastzit is volgens Breivik irrationeel. Het afschaffen van de euro en het opnieuw invoeren van de nationale munten... brengt enorme kosten met zich mee. Dat stelt het Centraal Planbureau in het boek Europa in crisis. Het CPB concludeert verder dat het goed zou zijn... als er meer bevoegdheden aan Europese instellingen worden overgedragen.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 als hij het veld ruimt. En dat zijn de hoofdpunten. ANW Verkeersinformatie. Op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd richting Den Haag. Staat file tussen knopend Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer, 5 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Na 15 naar Europoort, voor knooppunt Vaanplein, 3 kilometer. Is daar een auto met aanhanger gekanteld. Twee van de zes rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Europoort kan beter omrijden via de Van Brinnen-Noordbrug... over de A16, A20 en daarna de A4. De A32, Heerenveen richting Meppel. File tussen Heerenveen-Zuid en Steenwijk-Noord, 5 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht, alleen de vluchtstrook is open. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via Jouwen en Emmeloord. Over de A7, A6 en de A32. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender Radio 1. En wat bieden wij u het komende uur? Na vier uur in ons panel schuld en boete een discussie over de vraag... of je je kind mag slaan in het kader van opvoeding... en of je een inbreker die je op heterdaad betrapt... eigenhandig een flink pak rammel mag geven. Oftewel, wanneer slaan wij door? En daarvoor bespreek ik het verloop van de grootste vastgoedfraudezaak ooit in Nederland... met de onderzoeksjournalisten Vasco van der Boon en Gerben van der Maro. Zij volgden vandaag... Dag tot dag de ontrafeling van wat het Openbaar Ministerie betitelt als de plundertochten van verdachten die alleen bezig waren met nog grotere huizen, jachten, extravagante feesten en partijen en peperdure horloges. Wilt u reageren op wat u bij ons hoort in de villa? Ga naar onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Hij is cabaretier, schrijver, zanger en programmamaker. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, wordt hij nu ook nog eens hoogleraar. Tijdelijk, dat dan weer wel. Wim de Bie bekleedt vanaf februari aanstaande de Leonardo-leerstoel... aan de Universiteit van Tilburg. En hij gaat daar een masterclass satire geven. Meneer de Bie, goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom en vooral heel erg gefeliciteerd uh, met deze benoeming. U noemt mij nog geen professor de bie, dat is goed, dat is pas volgend jaar. U mag dan maar ook dan... werkelijk professor heten? Ik mag dan professor heten. Ja. Wat geweldig. Vele mensen denken dat dit satire is, maar het is echt. Nee, dit is bloedige bloedig ernst. Ja, ja. ja. Hoe, hoe was u verrast dat u gevraagd werd, meneer de bier? Ja, ik dacht, dat komt één keer in je leven voorbij, zo'n vraag. Dus daar heb ik ja op gezegd heb behoudt... samen met de universiteit dat onderwerp bepaald. Ik was geheel vrij, mm -hmm. maar dat is dus satire geworden, omdat ik daar iets van af weet. Zo noem ik het maar. Ik de... ben niet afgestudeerd in de satire. Ik ben geen dokter. Nee, dat maar niet. Maar professor kan je blijkbaar, blijkbaar zomaar meteen worden. Ja, er is veel mogelijk in de wetenschap, hebben wij al gemerkt de laatste ja. de weken. Er kan van ja. alles. Ja, nou. <laughs> u gaat satire leren. Nee, niet. U gaat niet satire leren. Dat vroeg ik me af. Wat gaat u uw studenten dan nou precies melden op die colleges? Nou, het is, het is een werkgroep. Dus we gaan mm -hmm. samenwerken. En dat wil zeggen dat het berust op drie pijlers. Ja, het is een heel leerprogramma hoor. Ik zet me. Maar uh, in de eerste plaats, wat was satire? Dus uh, beroemde werken uit de wereldliteratuur. Mm -hmm. Nou ja, vanaf de Romeinen worden er uh, uh, satirische boeken geschreven. Een hele mooie, tot op de dag van vandaag. Geef, voordat u verder gaat. Want, want hoe, hoe, hoe zou u de, uh, satire definiëren? Dat is, laten we het zeggen, maatschappijkritiek verpakt in een... Mooie, vaak humoristische vorm. Ja, en daar maar altijd zijn... ligt daaronder dat het kritisch is bedoeld. Oké, okay, en het zijn meer, er zijn meerdere vormen mogelijk. Dat weten we natuurlijk als we naar uw carrière kijken. U als duo met Kees van Koten, Je kan uh, uh, uh, parodie uh, toepassen, noem maar op. Je kan, het, je kan schrijven, je kan dus de zingen. De overdrijving, de, de imitatie, uh, schrijven, spelen, Maar is het, altijd, is het altijd humoristisch? Uh, dat hoeft niet. Het kan ook spannend zijn of venijnig. Uh, dat kan alle kanten uit. Ja, goed. De en... beroemde boeken, Don Quixote, uh, Univers Reizen... dat zijn nog steeds prachtige boeken, hoor. Maar dat, die, uh... dat is satire? Dat is echt pure satire, ja. ja, ja. En uh, u gaat dus met, met de werkgroep. U gaat eerst de geschiedenis in? Ja, ik, we, we gaan bepalen welke boeken we gaan lezen... en wat uh -huh. we daarover gaan bespreken... Uh, ik vind dat toch... Men, een student moet toch wel iets van Don Quixote weten, zal ik maar zeggen. Dat Zeker. Een niet-student ook eigenlijk. Ja, nou, daarom. Het is, uh, dat, uh, dat is het ook, hoor. Het is verbreding van de horizon. Ze krijgen geen studiepunten of wat dan ook. Nee. Het is uh, voor de algemene opfrissen van kennis en cultuur. Begrijp ik. En, en heeft u het toch desondanks een einddoel? Wanneer, zegt u, mijn gasthoogleraarschap... kan ik als geslaagd beschouwen? Nou, dan hebben we... Kort aan een paar maanden, want mm -hmm. het is zoveel. Want in de tweede plaats gaan we natuurlijk onderzoeken wat er nu is aan satire. Ja. In kranten, uh, radio, televisie en internet mm -hmm. en tijdschriften. En dan gaan we het ook nog zelf maken. Ook dat nog? Dus het, het laatste deel is, ook van elke, elke bijeenkomst, uh, we gaan zelf de satire bedrijven. En, en, weet en Dat u... is openbaar dat kan op internet. Oh, dat kan op internet. Want ik vroeg ja. me af in welke vorm. Maar dat wordt een uh, wordt het een, een, een blog. Ja, bijvoorbeeld een magazine of we gebruiken de nieuwe media, Twitter berichten en Facebook gaan we allemaal gebruiken. En daar komen uh, leuke tips op, waar overal in de wereld satire is te vinden, maar ook uh, eigen gemaakte. Mm -hmm. En dan zullen we zien hoe, uh, hoe dat werkt. Zeker. Hef, ben, bent u tevreden over wat er aan, aan satire op dit moment in welke vorm dan ook verschijnt? Laten we ons beperken tot ons eigen land? Ons eigen land. Ja, nou ja, dat kan altijd meer en scherper en beter, maar er gebeurt van alles. Ja. Ja, op vele terreinen. Dat gaan we bekijken. Ik ben ook heel erg benieuwd waar die studenten zelf mee aankomen. Natuurlijk. Dat zijn natuurlijk twintigers. en Wat vinden zij leuk? En, en, uh, en weet u wat voor studenten het zijn? Zijn ze uit één bepaalde discipline of is dat heel wisselend? Nee, het zijn uit diverse disciplines. Men kan zich opgeven... Uit diverse studierichtingen. En het zijn oudere jaar Dus ik denk, ja, mid-twintigers, mid ja. zoiets. Ik ben niet, benieuwd. Bent u niet bang dat u na die paar maanden denkt... ja, dit vind ik inderdaad niet genoeg. Ik wil eigenlijk door. Geef mij nog maar een paar maanden. En uh, dat wij u dan misschien zouden moeten missen in, met uw mooie bieslog. Dat u geheel en al verdwijnt in de wetenschap. <laughs> nee hoor, want uw wetenschap is het ook het maken van die satire. Dus dat zal doorgaan. Maar uh, ja. Ik, ik ga eerst kijken hoe het mij bevalt, het professorschap. Ik begrijp het goed. Ja. Vanaf februari, gasthoogleraar ja. aan de Universiteit van Tilburg, de Leonardo Leerstoel. Wim de Bie, hartelijk bedankt en heel veel succes. Graag gedaan, dankjewel. Dag. Dag. Dag. Hij wordt geconfronteerd met populisme, corruptie en dictators, maar is altijd op zoek naar een uitweg. De Wereldburger, met vandaag... De Mexicaanse Guadalupe Calzada Sanchez. Zij maakt zich sterk voor illegale migranten... die via Mexico de Verenigde Staten proberen te bereiken. Dat is een hachelijke onderneming. Guadalupe Lupita voor vrienden is bezig een nieuw opvanghuis op te zetten... nadat ze bij het vorige weg moest wegens bedreigingen. Hier in de deelgemeente Alvaro Obregón, een van de grootste en drukste van mexico stad... gaat Guadalupe Calzada het nieuwe opvangtehuis voor migranten inrichten... nadat ze eerder dit jaar in Tutitlan moest vertrekken. De omgeving hier is bepaald niet hetzelfde... want waar het in Tutitlan eigenlijk vrij rustig was aan de rand van de stad... zitten we hier midden in het verkeersgedrang tussen de markten... tussen de miljoenen inwoners van de Mexicaanse hoofdstad. En we gaan nu richting het huis om even te kijken hoe het er aan de binnenkant uit gaat zien. Wat is eigenlijk precies de bedoeling van dit nieuwe opvangtehuis? deze esta is een casa que fue donada door de organisatie Romero, precisamente para refugiados. Ze zegt dat het een ander soort opvangtehuis wordt dan in Lecheria. En hier is slechts ruimte voor 30 migranten. En dan gaat het om mensen die ernstig ziek zijn of gewond of om vluchtelingen voor geweld. Ze mogen hier veel langer blijven, maximaal een maand, en krijgen intensieve hulp en de mogelijkheid om weer bij te kunnen komen van hun reis. Sobre todo cuando están resguardados por alguna cosa, sobre todo la Is het moeilijk om een nieuw opvangtehuis op te zetten? Het huis opzetten zelf is niet zo moeilijk, zegt ze... omdat het om een privéwoning gaat. Ook hoeft ze nu niet alles alleen te doen... omdat er ook andere organisaties bij betrokken zijn. De regering van Mexico Stad werkt ook aan het project mee... in tegenstelling tot de regering van Estado de Mexico... de deelstaat waar lecheria onder valt. Het grootste probleem is volgens haar vooral het vinden van genoeg geld... om alle ruimtes op te knappen en in te kunnen richten. Want daaraan is altijd gebrek. Je moet nog steeds installeren, vooral kamers, zodat ze hebben waar ze afkomen. En we lopen nu even de ruimtes binnen. En ze legt uit welke faciliteiten het huis krijgt. Hierin is er een andere een ik loop hier nu rond in een van de kleine ruimtes die onderdeel moeten gaan uitmaken van het nieuwe huis. Het ziet er allemaal nog niet echt goed uit. Het zijn vervuilde oude kamers, die moeten nog helemaal schoongemaakt worden. Hier een douche en een toilet. Het is een verwaarloosd huis, maar het wordt nog helemaal opgeknapt. En Guadalupe hoopt dat het binnen nu en een jaar tijd helemaal klaar is om mensen op te vangen. Nu heeft het opvangtehuis in Lecheria de nodige problemen gehad met sommige bewoners die de migranten niet in hun straat wilden. Gaan jullie hier straks niet gewoon dezelfde problemen met onwillige buurtbewoners krijgen? Ik denk dat de problemen ontwikkeld werden, de... Nee, zegt ze, want het gaat hier heel specifiek om een kleine groep mensen. In Lecheria was meestal sprake van overbevolking in het opvangtehuis. Maar hier kunnen dus hoogstens 30 mensen tegelijk verblijven, die ook specifiek uitgekozen zijn vanwege hun toestand. Bovendien, zegt ze, krijgt ze nu eindelijk hulp van de deelstaatregering van Mexico-Stad die het project expliciet steunt. En daarom denkt ze dat het ook echt een succes gaat worden. U hoorde de Mexicaanse Guadalupe Calzada Sanchez... in een reportage van Jan Albert Hootsen. En volgende week deel 4... Wij gaan het hebben over de vastgoedfraude, de klimopzaak. Het einde van die zaak is in zicht. Het is, dit nog even om uw geheugen op te frissen... de grootste vastgoedfraude ooit in Nederland. We hebben er in de villa regelmatig over bericht. In 2007 komt na een inval van de FIOT, de Fiscale Inlichting Opsporingendienst... langzaam maar zeker een gigantische fraude... in de vastgoedwereld aan het licht. Philips Pensioenfonds en het toenmalige Bouwfonds... zijn bestolen en opgelicht door hun eigen directeuren... voor 200 miljoen euro. Het komt erop neer dat vastgoedfraude... Voor heel weinig werd gekocht en weer tegen veel hogere prijzen werd doorverkocht. En het verschil verdween in de zakken van de verdachten. En dat alles kon gebeuren onder het toeziend oog van accountants, notarissen, commissarissen en andere toezichthouders. Zo zullen we ze dan toch nog even noemen. 60 zittingsdagen zitten erop. Het Openbaar Ministerie, de advocaten, verdachten hebben alles kunnen zeggen wat ze wilden. Nu dus de uitspraak aan de rechter. Gerben van der Marel en Vasco van der Boon zijn beide journalisten bij het Financiële Dagblad. Ze volgen de zaak al vanaf het begin, vanaf die allereerste inval. Hebben er een boek over geschreven. De vastgoedfraude heet dat boek, volgens mij een soort bestseller. Uh, in elk geval in de vastgoedwereld, kan ik me zo voorstellen. Hartelijk welkom, jullie zijn hier allebei. Uh, jullie zei, vanaf dag één hebben jullie dit gevolgd. Het is nu voorbij, althans voorlopig. De rechter moet uitspraak gaan doen, Vasco. Heb, heb je verdachten zien veranderen? Uh, ja, um, er is bij uh, veel verdachten is, uh, de, de bravoure een beetje weg. Het, uh, uh, het opschepperig, het arrogant, uh, de hooghartigheid. Uh, ze kwamen bij de rechtszaak binnen van... Uh, nou, dit varkentje zullen we ook wel even wassen. En we komen hier, uh, we blazen ze allemaal weg. En, en, en een groot deel van de verdachten is wel... Langzamerhand uitgeblazen. Er zijn er veel die toch uh, gedeeltelijk een uh, bekentenis hebben mm -hmm. afgelegd. En dat, nou, dat vond ik wel opmerkelijk. Aan de andere kant zijn er ook verdachten. Uh, het is een minderheid. Maar die, die zijn weer gegroeid in een rol van uh, keihard ontkennende klootzakken. Zeg maar. <laughs> dat laat dan duidelijkheid niets te wensen ja. over. Gerwin, zo'n aantal heeft wel min of meer uh, uh, dingen erkend. Maar er wordt overal ook geschreven van, van enig bureau... Of is geen sprake misschien wel spijt. Maar dan spijt dat het voorbij is. Ja, ik denk, uh, denk dat je het goed zegt. Want uh, spijt, uh, dat woord willen ze niet uh, in de mond nemen. Uh, ze geven wel dingen toe. En ze zien ook wel in dat, ze, dat, er, dat er echt grote fouten zijn gemaakt. En tegen de achtergrond van de staat van de economie op dit moment... Hè, de discussie over uh, zelfverrijking en de top van de Nederlandse bedrijven... het graaien, zien ze nu ook wel ook Denk ik wel aangesproken door hun familieleden en hun kennissen dat het echt de spuigaat was uitgelopen in de vastgoedwereld? Het kon niet op. Mm -hmm. Maar als je ze dan vraagt, zoals de rechter doet: van, uh, Hebben jullie nou bouwfonds bestolen? Heb je je baas nou bestolen uh, en is Philips nou opgelegd? Dan zegt ze: uh, Nee, we hebben wel smeergelden betaald of ontvangen. Maar van oplichting is geen sprake. Dat hè? begrijp ik niet. Want er is veel. Jullie hebben ook geschreven over Jan van Vlijme. Dat is. We mogen hem inmiddels zo noemen. Hè, uh, is een van de hoofdverdachten. Was directeur bij Bouwfondsen. Dus eigenlijk wel de enige die in zijn laatste woord. Uh, nou ja, alsof hij doodgaat, dat bedoel ik niet. Voordat hij voor eeuwig verdwijnt. Maar hij mocht natuurlijk nog wat zeggen afgelopen ja. vrijdag. En hij was eigenlijk de enige die toch wel enigszins duidelijk een boetekleed aantrok. Trok, behalve als het om oplichting ging. Ja, dat, dat maakt toch wel wat uit. Hè, want het is, um, dat, dat is misschien moeilijk te begrijpen. Want je zou zeggen: waarom betaal je nou steekpenningen? Smeergeld, dat doe je toch om iets voor terug te krijgen. He, je verwendt je zakenpartner. He, je legt hem in de watten, neemt hem naar de Formule 1... geeft hem uh, uh, miljoenen aan, uh, aan uh, nou ja, uh, geld, of toekomstige beloftes. Uh, en dan denk je dat je daar ook zakelijk beter van wordt. Um, en dat is nou juist wat die verdachten ontkennen. Die zeggen, ja, nee, ik moest ze natuurlijk wel een beetje tevreden houden... door ze uh, dat geld te geven in die cadeautjes. Maar dat was alleen maar om bij ze aan tafel te komen. En het is niet zo dat Philips dat vastgoed voor veel te weinig heeft verkocht aan mij... omdat ik dat eh, speengeld heb betaald. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat het juridisch gezien... Uh, met betalen van smeergeld ben je met één jaar weer vrij. Mm -hmm. En als je uh, verduistering, dienstbetrekking... Uh, of het oplichten van, de, van een bedrijf... dan kan dan je, je zo zes, zes, zeven jaar voor in de bak draaien. En opgeteld bij de criminele organisatie... dan heb je het over een hele andere strafzaak. Dus wat die advocaten proberen... is eigenlijk die strafzaak weer tot proporties terug te brengen... tot een cultuurtje van smeren en verteren die gewoon gebruikelijk was. En dat deze verdachten de kop van jut zijn. En als ze dan moeten boeten, dan voor dat jaartje en toch niet voor meer dan dat. Want Fasco, dat is zo, hè? Ze hebben dat, uh, we hebben het hier eerder ook al... in de villa met jullie besproken. Ze proberen heel erg te benadrukken. Jongens, we zien nu ook wel in dat het niet kon. Maar het is gewoon usance. Je kan eigenlijk in het wereldje van de vastgoed niet anders... anders stel je niet ja. mee. Dus reken het ons nou niet zo zwaar aan... want we hebben het niet gedaan omdat we zo verrot in elkaar ja, zitten. dat zeggen ze... Um... Maar uh, heel veel bewijsmateriaal uh, dragen ze daar niet voor aan. Dus tegelijkertijd zeggen ze ook van ja iedereen eet het, maar we gaan natuurlijk niet andere mensen nu uh, erbij lappen. Mm. Ja, dus dat is een, een, een dubbele boodschap. Uh, een, een, een, doordat ze niet met bewijsmateriaal voor allerlei andere grootschalige omkopingspraktijken komen, blijft het toch wel een beetje in de lucht hangen. Maar goed, het is op zich een feit hoor, dat steekpenningen tot twintig jaar geleden, kon je die in Nederland gewoon uh, aftrekken van de belasting. Ja. En dat uh, corruptie, niet-ambtelijke corruptie... corruptie in het bedrijfsleven... dat het ook uh, nog niet zo heel lang strafbaar is in Nederland. Dus, uh, en, en je ziet dat wel groeien ook uh, recent. Hè, de strafmaat voor uh, niet-ambtelijke corruptie is... Uh, verdubbelt nu naar twee jaar en er is een voorstel om het nog een keer te verdubbelen uh, uh, tot uh, vier jaar. Dus op zich hebben die verdachten wel een punt als ze zeggen van het is heel lang usans geweest uh, en, en traditie geweest, maar bewijzen hebben ze daar niet echt nee. voor aangegeven. Ja, ga je gang. Nou ja, doen. opmerkelijk was uh, in, het laatste, in het laatste woord, of eigenlijk de laatste slot bij Doi, dat uh, het beste bewijs dat de advocaat van uh, Jan van Vlijmen had, was een filmpje van Verkoot en de Bie. Ah, ik had uh, net meneer de bie op aan de telefoon. Ja, nou, uh, bel hem weer op, zou ik zeggen. Want het was erg geestig. de bie over smeergeld uh, in Ter uh, En die liet een filmpje zien van zo'n 10, 15 jaar geleden... waarbij uh, projectontwikkelaar Richard Buis ja. uh, een paar dagen vast is gezet... omdat hij uh, een wethouder omgekocht zou hebben. Uh, hij, de advocaat liet het filmpje daadwerkelijk ook afdraaien in, uh, in de rechtszaal... wat toch wel bijzonder, bijzonder was en ook zeer lachwekkend. Uh, maar als bewijs van, kijk nou... De field iedereen weet toch dat dit gebruikelijk was... in het vastgoed en in de projectontwikkeling. Er werd zelfs een persiflage van gemaakt door Verkote en de Bie. De fiat wist toch dat dit gaande was. Het is toch niet zo dat nu opeens Jan van Vlijmen... de, de mm -hmm. eerste is die... het die, belangrijkste verdachte. Het is, het is usance en, en iedereen wist het. Wist het. Ja. Ja. Nou, dat is een punt. De, de uh, advocaat, is dat meneer Koops, waar we het nu over hebben? Klopt. Uh, die heeft zelfs wel durven zeggen dat het eigenlijk om een politiek proces gaat. Dat door uh, hoe de wereld nu in elkaar zit en hoe de mensen er nu naar kijken... er een soort barbertje moet hangen, idee is... Uh, we hebben het al die jaren wel geweten, maar nu vinden we met z'n allen dat het niet meer mag. Dus nu zullen we ze ook eens keihard aanpakken. Want het OM heeft behoorlijk uitgepakt. Niet alleen in de strafeisen, maar ook in de bewoordingen die ze hebben gekozen... om, om deze mensen neer te zetten, Vasco. Ja, dat de OM ontkent dat er sprake is van een politiek proces... Um... Het OM zegt wel, ja, we spreken over de hoofden van deze verdachten uh, de samenleving toe. Uh, het is inderdaad voor een deel het requisitoor, de strafeisen, is voor een deel voor de bühne geweest. En uh, ja, daar kan je heel erg over opwinden, zoals uh, veel verdachten en hun advocaten doen. Maar het staat gewoon ook in de, de, de, de taakomschrijving. Uh, het is de taakopvatting van het OM om niet alleen maar boeven... ...te bestraffen, maar ook zorgen dat andere mensen niet van het rechte pad af mm -hmm. uh, raken. Moet dus een, het, voor, een, een, een, een proces een of een voordeel, moet ook een voorbeeld zijn. Ja, een en daar worden, daar worden zaken tegenwoordig ook op uitgekozen. Een jaar of tien geleden um, had uh, het OM vaak hele kleine witte um, uh, criminaliteitzaakjes. Mm -hmm. En nu hebben ze echt doelgericht gezocht. naar grote aansprekende zaken. die een verschil kunnen maken. Dus ja, op, nou, voor een deel. Zou je dus kunnen zeggen dat de fraudeverdachten die nu terecht staan gelijk hebben. Ze zijn een beetje kop van jut. Ze zijn hmm. hierop uitgekozen. Juist door een hoge positie in het bedrijfsleven. Dacht het OM op een gegeven moment van ja maar dit moeten we toch echt. Ja. Uh, hier gaan we een grens trekken. Vindt, wat vinden jullie van, van de eisen dan die gesteld zijn? Ik geloof tot zeven jaar. Denken jullie dan? Is, de, dat... zijn, ze, zijn ze juridisch voor zoveel jullie dat kunnen zien? Is dat voldoende onderbouwd? Het mag niet alleen maar een voorbeeld zijn, natuurlijk. Je zal enige juridische onderbouwing moeten nou, hebben. Nou, het was inderdaad wel een hele stevige taal, het requisitoor. He, heel uh, ja, moralistisch. Uh, maar dat is inderdaad voor de bühne. Kijk, de advocaten die kennen het strafdossier. He, we hebben 60 procesdagen gehad waar alle bewijzen over tafel zijn gekomen. En. Afgetapte telefoongesprekken. Dus het is dus echt een hele grote optelsom van uh, belastend materiaal. En dat culmineert dan in zo'n requisitor, zoals het heet. Ja. En dat was inderdaad wel, uh, wel, wel moralistisch Stevig. van uh, moralistisch ondertoon had het zeker. Um, uh, maar ik denk niet dat het OM daar echt in is doorgeschoten. En er is alle ruimte nog geweest voor, uh, voor uh, ja. reactie daarop, door de verdediging. En daar heeft het OM weer op gereageerd. En dat was ook heel inhoudelijk van toon. Oké, okay, het is moralistisch en het moet belerend zijn. En dan nu uh, natuurlijk de kernvraag. Gaat dat lukken? Is vanaf nu de vastgoedwereld zo geschrokken en ineens zo overtuigd van dat integer handelen echt wel moet, dat dit het eerste en laatste megaproces was over fraude in de vastgoedwereld? Ja, dat weet ik niet. Um, dat moeten we zien. Um, de, de kan je zo'n cultuur veranderen? Is eigenlijk ook de vraag. Hè? Ja, nou, het hangt een beetje van mijn humeur af. Als ik uh, erg er, er, er een cynische bui heb, dan denk ik... Uh, er zal uh, uh, door deze zaak niet zo snel iets veranderen. En dat hoor je sommige van die grote mannen daar ook uh, zeggen. Van, uh, het is nog steeds gaande, maar we zijn iets slimmer geworden. En we weten hoe je, wat je moet doen om niet gepakt te worden. Voor daar leren en, zij weer van door dit ja, proces. Ja, leren, dat je precies ze, weet hoe je het moet ontzetten. Frauderen kan je leren. Hmm. Ja, en, en, en aan de andere kant, je ziet wel... Bewegingen. Uh, nou ja, wat, wat ons heel vaak opvalt, is als we een jongere generatie mensen uit de vastgoedmarkt, uh, als we daar presentaties voor houden over, over op deze zaak, over, over het boek. Dan zie je dat daar wel um, ja, ontvankelijkheid is voor uh, nou ja, dingen als goed en kwaad. Okay. En terwijl die oudere generatie, die gaat het maar om één ding. Uh, Geld, ja. en goed en kwaad, bestaat er niet echt. Dus er noemde... ja, je, je, je, je, kunnen wel veranderingen um, um, ontstaan. Maar ja, dat zou ik toch ook wel graag willen zien. Okay. Dat ik dat durf te zeggen. De laatste minuut wilde ik graag aan jullie vragen. Uh, het boek, wat zo goed verkocht heeft, de vastgoedvouder. Daar komt een vervolg, daar zijn jullie mee bezig. De gaat de dat, het, dat gaat over het proces. Dat gaat uh, onder meer over het proces, uh, over de weg ernaartoe. Uh, en uh, over, um, ja, over de verdachten, over de mensen achter de verdachten... Uh, en waarom ze eigenlijk gedaan hebben wat ze hebben gedaan in hun eigen woorden. En uh, echt over de drijfveren en het motief. Mm -hmm. uh, en het moet gezegd worden, uh, 60 procesdagen, maar elke dag was er weer iets... Opmerkelijk spannend. Want het is zo'n ongelooflijk kleurrijk gezelschap... dat uh, aan de rechter voorbij is getrokken. Iedereen heeft een eigen verhaal. Ja. En het zijn geen, geen, geen zwakke mensen... of mensen die zielig doen uh, voor de rechter. Ze hebben ook een stevig verhaal. Uh, en wat heel belangrijk is... ze geven ons een inkijkje in het, uh, in het bedrijfsleven. Eigenlijk totdat het uh, uh, tot, uh, zoals dat ging tot, tot 2007, 2008. Precies. En dat, is, dat geeft echt een heel onthullend uh, beeld. Wanneer komt dit boek uit? Kan al niet wachten. Vermoed je, pin je niet vast, maar bij benadering? Rond het vonnis. Prima. Dat werd in de krant gezegd als kerst. Dus laten we zeggen dat we ergens in januari in elk geval misschien toch wel... het boek op ons nachtkastje kunnen hebben. Gerben van der Marel en Vasco van der Boom. van het Financiële Dagblad. En bovendien auteurs van De Vastgoedfraude. Het vervolg zit eraan te komen. Hartelijk bedankt. Joop. Het is tijd voor onze serie ware Verhalen in een zo kort mogelijke tijd. Pst. Eén minuut. Een mens is een verwarming van ongeveer 500 watt. Dat is een nadeel. dat je alleen woont, woon je hier met uh, een gezin met, met vier kinderen... dat je met zes mensen bent, dan heb je drie kilowatt verwarming in je kamer. Kijk, zo'n magnetron zit een klokje in. Die gebruiken dag en nacht dus een beetje stroom. Dus heb ik hier... Een schakelaar met stopcontact gemaakt en uit. Als ik zeg ik wil uh, vier tosties maken, dan moet je ze achter elkaar maken. En niet eerst twee en later nog een keer twee. Er ligt daar een, een, een lader voor de telefoon. Die laat ik niet in de contactdoos zitten. En hierboven ligt er ook één. Dat is ook een energiezuinige lamp. En dan zijn er nog de zonnepanelen op het dak. Hoe, Hoeveel staan er? 16. Kom maar eens kijken. Hier mijn meterkast. De meter die normaal naar rechts draait, draait naar links. Dus wordt er meer geleverd als het er wordt gebruikt. Ik krijg geld terug. U hoorde één minuut van Bente Hamel. De villa is na het nieuws bij u terug met schuld en boete. Gehouden, puistenkopjes.